Jan van der Putten met het NOS Journaal. De route van het muziekspektakel The Passion donderdag in Leeuwarden... blijft tot het laatste moment geheim vanwege veiligheidsmaatregelen. Volgens de burgemeester zijn er geen specifieke dreigingen... maar wil de organisatie het zekere voor het onzekere nemen. In de Leeuwarden Courant verwijst burgemeester Kronen naar de aanslagen in Nice en Stockholm. Daar reden vrachtwagens in op het publiek. Volgens de burgemeester lijken de veiligheidsmaatregelen... op die bij de marathon in Rotterdam. Daar werden straten afgesloten met betonblokken en vrachtwagens. De hoofdverdachte van de aanslag in Stockholm van afgelopen vrijdag heeft bekend dat hij een terroristische daad heeft begaan. Hij accepteert dat hij daarvoor de gevangenis in moet. Dat zei de advocaat van de Oezbeek van 39 in een hoorzitting voor de rechtbank. Vier mensen kwamen om het leven toen de man met een vrachtwagen een drukke winkelstraat inreed afgelopen vrijdag. Er vielen 15 gewonden. Politiek Den Haag reageert verontrust op het bericht dat de rechterhand van de president van Eritrea naar Nederland komt. Het dictatoriale regime regeert met harde hand en bemoeit zich intensief met onderdanen in het buitenland. De minister zou spreken tijdens een Europese conferentie van de jongerenafdeling van de regeringspartij. De Nederlandse overheid onderzoekt of de minister kan worden geweerd. De vrees is dat de conferentie wordt gebruikt om spionnen voor Eritrea te recruteren. De geschorste directeur van het Spoorwegmuseum... heeft mogelijk ook gesjoemeld in zijn tijd bij het Dolfinarium. Hij liet de opbrengst van de verhuur van twee zalen in het Dolfinarium... op zijn eigen rekening storten, meldt NRC. Het Dolfinarium bevestigt dat er een factuur is gevonden... waarop zijn rekeningnummer staat. Dan nog het weer, bewolking en wat zon. Vanmiddag een enkele bui, het wordt een graad of 12. Morgen regen, in het zuiden nog wat zon. En dan is het een graad of 13. Dit was het NOS-DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de Randstad staat nog file op de A12. Arnhem-Utrecht tussen Knopend Lunette en knooppunt Ouderijn. Vijf kilometer, zowel op de hoofd als de parallelbaan. Het is de nasleep van een ongeluk. De linkerrijstok is daar ook dicht op de hoofdrijbaan. Op de, A200, de N207 moet ik zeggen, van Alfa aan de Rijn naar Hillegom. Ook veel vertraging bij Hillegom. Dat heeft te maken met de Keukenhof. De vertraging is daar een kwartier.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 the head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 en gapende mek. stil stilwachten de schatten, benieuwd in de keuken. En lochten weer aan de remeenderkers... Van Sandy met Ik ben verliefd op John Travolta. En daarvoor Jerry B. met de Mijnramp. Zometeen onderweg hier op CFM Zandvoort. Anneke Greulow. Ook Bonnie Sinclair samen met Ron Brandstede. Met die grote hit Dr. Bernard komt eraan. Maar nu is Selma en Helma. En uh, Selma is een van de dames die uh, later in de Silvera's uh, meesomt. Dus we hebben het over uh, Selma. Jansen, de zus van, uh, van Mieke. Uit de, de Zolvera's. En u hoort er nu in Selma en Helma. Met de trouwdag van Lily Marleen. Misschien. En dit maakte in einde aan illusies op de trouwdag van Lier. Bonn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 Janneke Greulow met die grote hit Brandend Zand. En de naam van muziek van Bonnie Sinclair en Ron met Dr. Bernard. Zometeen op de radio het trio Heleneke, het roodborstje. Maar eerst de Wahiko's met het rozenbed. Een de Four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 Toen een loop vol met kwik, maar de popster rolt van zalen met een uitzicht op zijn ik. De chaos wordt steeds mooier en het wereldrijk staat bol. En ik blijf het eind verwachten, maar het kerkhof is al vol. Op deze dagen rust en zegen, waarom kom je niemand tegen, maar als je aan het raam gaat staan.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 Tot in 1984 bescheiden. Ik met nog bedankt voor die fijne jaren. En ook had hij nog samen met Karin uh, een hitje. Als het duo Ad en Karin. En een ander nummer wat hij uitgezongen heeft is. Zijn naam was Aagje. Je hoort hem niet op zeer vermezand voor. Hij was een grote kraker die Brandkast dat niet door hem was verkraakt. En altijd in zijn eentje deed hij s'nachts het zware werk. Maar nooit droeg hij een blaffen, want dat was een handelsmerk. En toen hij op een nacht eens bij een kraakje werd betracht. Hij zal ontsnap. Zijn naam. King Hai hey.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 Zoveel je ervan zolang als het nog kan. Hoe beter, hoe beter, dan heb je straks een bruin verbrande man. mevrouwtje gaf de moed niet op, probeerde mij te poren om samen naar Parijs te gaan en daar wat.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 Somebody Is, weet ik dat er haat kan zijn? Nu ik weet wat liefde is, voel ik voor het eerst. Wilma. En nu ik weet wat liefde is. En daarvoor nou, het Noorderbar trio met hoe heter, hoe beter. En de volgende formatie zijn de Ramblers, een jazzy dansorkest, dat vooral beroemd is geworden als populair radioorkest in Nederland in het midden van de 20e eeuw. Het uh, orkest beschikte over het volledige instrumentarium van de Big Bands uit die tijd. Een bracht een gemengd repertoire van jazz en ambassadensmuziek in de jaren 30. hadden muziek als alles met dergelijke enorme en Aanbod enorm veel succes in Europa. Na hun dominante beginnen binnen de jazz kwam pas eind. Op een eind de komers van de Bibel in de jaren 40. Maar tot die tijd eh, hebben ze aardig wat hintjes gescoord. Opgericht in 1926 op 1 september. Om precies te zijn, eh, was het als cabaretorkest voor het cabaret La Gité in Amsterdam. Onder leiding van Theo Ude Maasman. En nu hoort ze nu, de Ramblers, met Zeeman, oh Zeeman.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 in ellende en verdriet. Zeeman, oh man ga toch niet weer heen. Zeeman, oh Zeeman, laat ons niet alleen. Niets kan jou weer houden, o jij helft der zee. Op de schepen in de verte werken mannen eens gezin. namen een afscheid van hun huisje en verliet een vrouw en kind.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 Ja, kan Ja, dat waren de Ramblers met Zeeman. Oh, Zeeman.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 tot ziens alle maar All